1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen een werklunch en de afronding van een weekje in de praktijk. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Robert Dem krijgt in hoger beroep een jaar cel extra. Timmermans wil snel een onderzoek naar chemische wapens in Syrië. En Gerard Joling verrast met een lintje. Het is de hele dag bewolkt. Van tijd tot tijd valt er regen. Maar later vanmiddag wordt het in het noordwesten in elk geval wat droger. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Zondag wat meer zon en het wordt in het weekend 11 graden. 19 jaar cel plus TBS. Dat is de straf voor Robert M., de hoofddader in de Amsterdamse Zedenzaak. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald in hoger beroep. M. had in eerste aanleg een jaar minder gekregen. Zijn partner, Richard van Ook kreeg een lagere straf, 4,5 jaar cel. Matthijs van der Wiel volgde de zaken en sprak met advocaat van Robert M. Wim Anker. Robert M. had wel een glas water voor zich staan. Hij wist er deze keer vanaf te blijven. Hij dronk eruit. Had u hem goed geïnscruïdeerd? Vorige keer ook. Wat heeft hij erover gezegd? Hij heeft wel het woord cassatie genoemd. Maar dat cassatie, heeft... dat is naar nou de hoge raad stappen als je kunt aantonen dat de wet niet goed is toegepast. Hè? Dat is het criterium toch? Ja, fouten in de procedure, juridische punten, maar... Ziet u die? Ik ga nooit in emoties een beslissing nemen. We gaan rustig met hem om de tafel. Maar u heeft nog geen idee daarover? Nee, we hadden een, een lastig juridisch punt waar wij ook veel kritiek op hebben gehad. Dat wil ik ook nog wel even kwijt. Dat wij in deze zaak het gedurfd hebben, zei men, om te roepen dat de doorzoeking onrechtmatig was. Dat de resultaten ja. niet mee mochten tellen. De huiszoeking was niet volgens de regels verlopen, zei u. Veel mensen vonden dat erg omdat dat voor gevolg kon hebben dat heel veel bewijsmateriaal weg zou vallen. Ja. Nu zegt het Hof, ja, u heeft gelijk. Ja. Maar... Dat weegt niet op tegen de ernst van de zaak. Het is ook wel weer wat typerend voor deze zaak. Eigenlijk moet je concluderen, nu na twee zittingen... de zaak is zo groot in de ogen van de rechters... en zo ernstig dat alles wat wij aanvoeren ter verdediging... De argumenten om de gevangenisstraf te doen. Bijvoorbeeld het maar... feit dat hij heeft meegewerkt aan het onderzoek. Daarvan was het antwoord van het Hof eigenlijk hetzelfde. Dat kan wel zo zijn, maar gezien de ernst van de nee. feiten telt het niet mee. We hadden zes argumenten om de straf te doen zakken. Maar bij alle gevallen heeft het Hof gezegd... ja, de zaak is zo groot, zo ernstig. In dit geval heeft dat, dat effect niet. En hetzelfde argument werd gebruikt bij die datum... voor het begin van de TBS-behandeling. Het kan wel zo zijn dat het beter is ja. om er eerder mee te beginnen. Ja. Maar... Maar kennelijk wegen al die factoren die wij noemen... niet op tegen de enorme omvang en ernst van de zaak. En dat is aan de rechter. U zei eerder, niks is hetzelfde in de zaak, Robert M. Is dit dan wat u betreft een voorbeeld? Nou, het heeft het Hof zelf ook gezegd. Ja, dat zie je door het hele arrest ook terug... En wij hadden gehoopt op ietsje meer balans, op ietsje meer aandacht voor de verdediging. Maar dat is er optisch niet uitgekomen. Ik vond het wel, ik ben ook realist, ik vond het een goed proces. Ik vond het een waardig proces. En alleen het resultaat vinden wij teleurstel. Minister Timmermans wil dat er snel een onderzoek komt... naar het gebruik van chemische wapens door het regime in Syrië. De Amerikaanse minister zeiden gisteren dat er aanwijzingen zijn dat Syrië chemische wapens inzet. Maar er zou nog geen hard bewijs zijn. Timmermans noemt die aanwijzingen serieus. Hij vindt een snel onderzoek noodzakelijk. Met chemische wapens is het zo dat het ook snel weer vervliegt. Het is dus anders dan met nucleaire wapens. Als je die inzet, dan heb je een halveringstijd van uh, meerdere uh, tientallen jaren. Hier heb je het uh, over chemische wapens, dat vervliegt heel snel. Dus je moet er ook wel redelijk snel bij zijn om het te kunnen ontdekken. Het onderzoek zou uitgevoerd moeten worden door de Verenigde Naties en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Als de VN een onderzoek instelt, moet de Veiligheidsraad toestemming geven en Timmermans hoopt dat ook Rusland daar dan aan wil meewerken. De verdachte van het internetdreigement in Leiden komt naar Nederland. Volgens de politie heeft de jongen van 18 zich in Costa Rica gemeld bij de Nederlandse ambassade en komt hij onder begeleiding naar Nederland toe. Het is nog onduidelijk wanneer dat gebeurt. Justitieredacteur Robert Bas over de mogelijke strafmaat. Hem wacht een uh, maximale gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd. Uh, bedreiging. En dat betekent dus, uh, dat is een delict waar meer dan twee jaar op staat. En dat betekent dat hij daarvoor ook aangehouden kan worden op Schiphol. En dat is ook het meest uh, logische, dat zodra hij landt op Schiphol... de hij hem zou aanhouden. Na het dreigement van die jongen van 18... gingen de scholen in Leiden maandag de hele dag dicht. En de dagen daarna was er politiebewaking bij de scholen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Minister Schippers houdt er rekening mee dat er extra bezuinigd moet worden op de zorg. En heeft al nagedacht over posten die dan eventueel in aanmerking zouden komen. Dat zei ze voor het begin van de ministerraad. Je moet altijd, denk ik, als je weet dat er een kans bestaat, goed nadenken over wat je absoluut niet wil. En wat eventueel zou kunnen. Dat heb ik ook gedaan. Gisteren zei minister Dijsselbloem van Financiën dat de zorg en de sociale zekerheid niet zullen worden ontzien. Als in augustus blijkt dat er extra moet worden bezuinigd. Het heeft de koningin behaagd voor de laatste keer duizenden lintjes uit te delen. 3016 mensen kregen een onderscheiding voor hun verdiensten. en Dat zijn er 400 minder dan vorig jaar. Martijn van der Zander was in Aalsmeer... bij de uitreiking van een van die versierselen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hartelijk oh, welkom. Moet je, je, je, je paspoort ophalen? Nou, wel iets in die geest, ja, denk okay, ik. ja, dan ja dan gaan ja. we even naar de balie. Een hoop goed. mensen uit het vak zijn vandaag... naar het gemeentehuis van Aalsmeer gekomen. Laatste, laatste, laatste. laatste. Fetti nee, de... Brat bijvoorbeeld. Als iemand het verdient als uh, zeg maar het meest sociale beest wat ik ken... Uh, op de Nederlandse podia, dan is hij het. En ook Karin Bloemen. Hij wou het zo graag. Hij was heel leuk jaloers toen ik uh, geridderd werd. En toen zei hij, oh, God, dat wil ik ook. En topper collega Jeroen van den Bomen. Ik denk dat we vanaf nu echt elke dag zijn tas moeten dragen. En dat, dat probeert hij altijd al. Maar zoals zo vaak draait het vandaag allemaal maar om één persoon. Gerard Joling. Waarom je hier staat, is omdat we het zo mooi vinden... dat je die bekendheid, geheel belangeloos... en zonder enige schroom en zonder enige terughoudendheid, inzet voor anderen. Ja, Gerrit, dus eerst maar even gefeliciteerd. Ja, hartelijk dank. Ongelooflijk leuk. Ik heb hier niets van geweten. Het niet zo de dag die je wist dat zou komen? Ik, nou, dat, ik wist wel dat het in deze periode was altijd. Maar het is natuurlijk geweldig, want ja, het, kan, ja, het komt niet beter uit. Ik heb mijn nieuwe cd's vandaag gelanceerd. En nu krijg ik ook nog een... Het is toch werkelijk hilarisch. Het is echt geweldig. Dus mijn dank is groot. Hoogheid heel vriendelijk bedankt. Krijgen we naar nou volgend jaar in plaats van Koningsdag Jolingsdag? Uh, er is, uh, toen ik 50 werd is er een Jolinginnedag geweest. Door SBS uitgezonden de hele dag op tv. En dat vond ik al tamelijk uh, veel eer. En uh, nou, Ik denk dat we het maar gewoon bij Koningsdag moeten houden. Dat lijkt me beter. Behalve Joling kregen onder meer oud-KNVB-directeur Henk Kessler... en NOS-presentator en verslaggever Jack van Gelder een lintje. De jongste die een leentje kreeg is de 21-jarige Arubaanse windsurfer Sarah Kita Ofringa. Zij werd al zes keer wereldkampioen windsurfen in verschillende disciplines. En de oudste onderscheiden personen zijn een man en een vrouw, die zijn geboren in 1917. Vanochtend is vanaf het Xiquan Satellite Launch Center in het noordwesten van China. Een raket, gelanceerd met daarop een herdenkingsmunt... en afbeelding van koningin Beatrix en aanstaand koning Willem-Alexander. Die lancering was een initiatief van een Nederlands bedrijf... dat nanosatellieten ontwikkelt. Correspondent Marieke de Vries sprak met directeur Abe Bonema in Peking. U bent hier omdat u een nanosatelliet gaat laten lanceren... op een Chinese raket. En met die mensen praat u over het nieuwe koningsparen. Dat komt door ons... Een speciale projectje wat we eigenlijk aan deze lancering gekoppeld hebben. En dat heeft weer te maken met de datum. De lancering is namelijk heel dichtbij de troonswisseling. En dat bracht ons op het idee om daar iets speciaals mee te doen. Omdat er ja, toch eigenlijk maar waarschijnlijk één keer in onze leven zoiets gebeurt. En we hebben daarmee besloten om een, een speciale munt. De speciale munt die voor de troonswisseling geslagen is mee te lanceren op deze lancering. Beatrix en Willem-Alexander de ruimte in. Zij gaan mee de ruimte in. In ieder geval hun beeld in is. Even kijken, we zien hier. u heeft een soort uh, ja, een koker bij u... waar die kleine satellieten ingaan en mee gelanceerd worden. En dan op de kop, als het ware, daarvan, wat zien we daar? U ziet op de kop een heel mooi plakkaat. Een oranje plakkaatje met de twee leeuwen, hè? Een oranje plakkaat met inderdaad de, de, de wapen is, uh, het wapen van uh, het Nederlands Koningshuis. En daarin... De munt. En de munt is in dit geval de speciale munt met de twee hoofden van uh, Koningin Beatrix en Willem-Alexander. En de datum 30 april 2013. Historisch dat ze de ruimte ingaan. In welk rijtje van bekende, beroemde uh, lanceringen komen zij nu in een baan om de aarde? Nou, uiteraard uh, in de. Het bekende rijtje vanaf het begin van de ruimtevaart... tussen de Russische Sputnik en Yuri Gagarin... die als eerste man de ruimte in is geweest. Maar recenter ook uh, ons beter bekend uh, André Kuipers... die uh, toch als uh, een, van de langste, een van de langste ruimtereizen gemaakt heeft... En nu mogen wij ons koningshuis daaraan toevoegen. Blijven ze nou tot het einde der tijden in een baan rond de aarde? Nee, niet tot het einde der tijden. We hebben ervoor gekozen om deze munt vast te maken aan de, inderdaad de lanceercontainer, zoals je net al zei. En die blijft vast op de bovenste trap van de raket. En die valt na een aantal jaren weer, weer terug naar de aarde. Dat is ook omdat wij natuurlijk niet willen dat de munt als, als het ware als ruimtepuin eindigt rond de aarde. Maar wel netjes mee kan en op deze manier ook weer terugkomt. Dat zou dan weer bijna maaien tijdschijnen zijn hè, als het ruimtepuin werd. Dat, uh, dat zou niet moeten, nee. Sport. Het moet een succesvolle dag worden op het Europees kampioenschap judo in Hongarije. Vier Nederlandse judoka's komen in actie. En allemaal maken ze kans op een medaille. Ayold Kloosterboer die zit erbij in Budapest. Hoe gaat het tot nu toe, Ajot? Ja, de Nederlandse equipe houdt echt op medailles vandaag. Het zijn een reële kansen op een podiumplek. Maar eentje zijn we al kwijtgeraakt. Annika van Emden in de klasse tot 63 kilogram liet zich verrassen door een ervaren Russische uh, Marta Labitsina. Voor haar is het uh, toernooi dus al afgelopen. Maar we hebben nog drie ijzers in het vuur. Vooral bij de vrouwen in tot 70 kilogram Kim Polling en Linda Bolle. Um, Kim Polling, 22-jarige Groningse, maakt haar debuut, is gek genoeg al favoriet. En dat komt omdat ze nog... ...ongeslagen is in 2013. Hij heeft drie grote toernooien achter elkaar gewonnen. Nu haar eerste EK. En de eerste partij tegenover een jonge Française... ...die lag na één minuut al op de rug met een schouderwort. Ippon, een hele sterke partij van Kim Polling... ...die gaat al door naar de kwartfinale. In diezelfde klasse dus uh, nog die andere topper, Linda Bolder. Die stond tegenover de Britse Fletcher. Die kan wel wat, maar Boulder scoort een Wazari. En een één minuut voor tijd gooit ze daar nog een verwerking overheen. Fletcher verslagen en ook Boulder naar de kwartfinale. Zet in actie Dex Elmond tot 73 kilogram. Hij is als eerste geplaatst. Hij heeft al twee toernooien gewonnen dit jaar. Maar hij komt uit een hele zware klasse met de meeste deelnemers van dit toernooi. Witte geloting. Maar hij gooit uh, Kudajeska uh, simpel uit de partij met een Bazari. En ook hij dus door naar de tweede ronde. Hij heeft uh, ja, dus alles met elkaar. Nog drie Judokas in de strijd. Het ziet er nog steeds goed uit. Dat is mooi. Ayot Kloosterboer in Boedapest. 12 over 1, door naar de AWB. Jolande van der Velde, waar staan de files? Op twaalf plaatsen bij elkaar zijn ze goed voor 54 kilometer file. De meeste vertragingen in het midden en het zuiden van het land. Op de A2 van Eindhoven naar België tussen Meers en Knopend Europaplein 6 kilometer. Op de A13 naar Rotterdam voor het Knopend Kleinpolderplein 4 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen de Knopende Ketelplein en de Brechtseplein 6 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os was heel even een rijstrook dicht tussen Renkem en Knopend Ewek 10 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Robert M overweegt cassatie. In hoge beroep is hij namelijk veroordeeld tot 19 jaar cel... en tbs met dwangverpleging. En dat is een hogere straf. Minister Timmermans wil dat er snel een onderzoek komt... naar het gebruik van chemische wapens door het regime in Syrië. En minister Schippers denkt al na over extra bezuinigingen in de zorg. Einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met lunch. Zo! So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 Daarmee rijd je direct naar het goedkoopste tankstation in de buurt. Geen ondernemer? Prima. Gewoon downloaden. De gratis app van MKB Brandstof. Is uw huis al klaar voor het voorjaar? Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen met vakkundig schilderwerk. Bovendien betaalt u nu maar 6% btw en maakt u iedere maand kans op 1000 euro retour. Laat uw huis weer Wij zorgen goed voor ondernemers. Kijk op mkbbrandstof.nl Uw erkende schilder, laat uw huis weer stralen. Kijk op Laat uw huis weer stralen.nl. Dit is Radio 1 en CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Binnenkort verschijnt hij. De bijbel voor de westerse psychiatrie, zou je kunnen zeggen. Ik praat erover met hoogleraar Jim van Os. De afronding van een weekje in de praktijk bij de TBS-kliniek Oldenkotten... en na half twee is het Stand.nl... De stelling dan: als Assad chemische wapens inzet, moet er worden ingegrepen in Syrië. Bent u daarmee eens of oneens? Laat het weten via de sms. 7070 kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen 0800 1101. U kunt terecht op onze website www.stand.nl twitteren met hekje #standpunt En reageren kan ook sinds deze week via de nieuwe Stand.nl app, die is gratis te downloaden. Dit is Radio 1, de werklunch. In deze dagen verschijnt hier de DSM-5. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het wordt wel de Bijbel voor de Westerse Psychiatrie genoemd... waarin staat beschreven welk gedrag of lijden geldt als psychische aandoening en ook waarom. Maar die DSM is omstreden. Volgens critici is het boek bijvoorbeeld de grootste oorzaak van de toename van ADHD... De definitie in de vorige editie, DSM 4, was opgerekt. En dus hadden opeens heel veel kinderen ADHD. Maar klopt die kritiek wel? En wat voor invloed zou de jongste editie van de DSM kunnen hebben? Ik praat erover met Jim van Os, hoogleraar psychiatrische eh, epidemiologie. Oh, dat is altijd zo'n vervelend woord. Epidemiologie. Klopt. Ging aardig, hè? Aan het UMC in uh, Maastricht. En u bent ook mede-auteur van uh, de DSM uh, 5. Uh, meneer Van Os, welkom. Okay. Uh, ja, die verschijnt dus. Uh, uh, klopt het dat, dat DSM zo'n invloed heeft op uw vakgebied? Ja, de invloed is in het algemeen groot. Uh, omdat natuurlijk uh, het aangeeft voor niet alleen de psychiaters en de psychologen die hem gebruiken... maar ook voor de buitenwereld van waar nou eigenlijk uh, ziekte begint en waar het eindigt. En dat is zeer invloedrijk. Maar ik heb ook wel begrepen dat het vooral voor verzekeraars erg belangrijk is. Ja, dus verzekeraars kunnen nu besluiten bijvoorbeeld welke stoornissen wel willen vergoeden en welke niet. En daarmee hebben ze ook een belangrijk instrument in handen om te kunnen bezuinigen bijvoorbeeld. U wie weer wie daarbij geweest, dus, maar wie, heb, wie waren daar nog meer bij om die DSM-5 op te stellen? Ja, het was een gezelschap van 200 mensen, eh, voornamelijk Amerikanen, maar ook eh, Europeanen. En die waren verdeeld over 20 verschillende werkgroepen. En binnen elke werkgroep klikt men naar een diagnostisch gebied om die criteria weer te gaan eh, ontwerpen. En, en is dit net als met een, uh, laten we zeggen een telefoon? Want daar doet het me een beetje aan denken. De DSM-4 is uh, een beetje uit de tijd. En dus moeten we naar de DSM-5 met nieuwe inzichten, uh, nieuwe aanpak. Ja, zoiets is het. Alleen dan is wel de discussie van in hoeverre zijn er nou echt nieuwe inzichten... die het nodig maken om weer een vijfde versie te maken. Daar is debat over. En u weet ook dat er inderdaad, ja, inderdaad ook veel kritiek is, hè? Ja, er is enorm veel kritiek. En voor een gedeelte ook terecht, denk ik. Uh, de kritiek zit hem erin dat men zegt van... Ja, van gewoon gedrag wordt ineens probleemgedrag gemaakt. Ja, dus de grens tussen wat normaal is en wat niet normaal is... dat is niet iets waar de DSM zich mee bezighoudt... maar wel hoe breed een bepaald ziektebegrip kan worden geïnterpreteerd. En uh, het blijkt dat in de praktijk de DSM veel gebruikt wordt... door mensen die niet goed... Uh, kunnen bepalen van waar nou eigenlijk iets ernstigs aan de hand is... en waar iets milds uh, is dat eigenlijk geen behandeling behoeft. Dus de DSM is makkelijk te misbruiken... Bijvoorbeeld uh, als er marktwerking wordt geïntroduceerd in de GGZ... is het makkelijk te misbruiken om nieuwe bronnen van patiënten aan te boren... en die te gaan behandelen terwijl ze het niet nodig hebben. Mm. Uh, uw vakgenoot Alan Francis heeft uh, een heel boek geschreven... over uh, nou ja, dat hij dus niet, dit niet goed vindt. Uh, bijvoorbeeld een, hij noemt dan voorbeelden. Hè? Een vreedbui, dat zou een ziekte zijn. Een druk kind heeft ineens ADHD. Uh, een beetje interesse voor seks, heet dan ineens hyperseksueel. Deelt u die kritiek? Ja, ik denk dat je enorm moet oppassen met de definitie... Van uh, ziektegedrag in de DSM en dat je echt moet aangeven dat het gaat om mensen die ernstige problemen hebben en echt hulp nodig hebben. En dan kan je dit soort olievlekken die ze gaan uitbreiden over normaal gedrag voorkomen. Want Francis gaat nog verder en die zegt dat de farmaceutische industrie er vooral achter zit. Ja, dus hij beschrijft de Amerikaanse situatie... Hè, waar uh, het enorm commercieel is georganiseerd, ook de GGZ... en waar farmaceuten dus op de tv mogen adverteren... voor antidepressiva, antihyperactiviteit uh, medicatie, et cetera. En er is ook een enorm geloof in de Amerikaanse maatschappij... dat uh, dit de manier is om psychische problemen te behandelen. Dat is natuurlijk in Europa wel anders. Dat is ook nog een kritiekpunt. Veel mensen zeggen ja, het is blijkt wel een beetje een Amerikaanse bijbel, zou ik maar even zeggen. Ja, ik denk inderdaad dat we aankomen op een punt dat we als Europeanen zeggen... ja, is dit niet te Amerikaans voor onze samenleving? En waarom heeft u daar meegedaan dan? Nou ja, ik ga niet in een hoekje zitten en wachten tot er weer een volgende versie komt... waar ik niet geprobeerd heb dingen beter te maken. Ja, en dat hebt u nu ook geprobeerd, maar dat is niet gelukt? Nee, is niet gelukt. Dus ik vind het goed dat ze me uitgenodigd hebben. Want ik was een groot criticus van het hele systeem. En we hebben geprobeerd uh, andere dingen aan te brengen, te moderniseren. En dat is niet gelukt. En ik denk dat we nu onze eigen Europese psychiatrische diagnostiek uh, moeten gaan doen. En, en dat er dus eigenlijk een eigen Europese DSM komt? Ja, ik denk dat we een nieuw systeem moeten gaan ontwikkelen... dat hier in Europa dan kan worden gebruikt. Begrijp ik dat u daar al een alternatief voor klaar hebt liggen? Ja, dus uh, waar we naartoe willen, en trouwens uh, een heleboel collega's met mij... Uh, is naar een vorm van persoonlijke diagnostiek. Dus dat je afgaat van de hokjes en de labeltjes en de vakjes... maar dat je gewoon kijkt van, nou, wat zijn iemands problemen nou? Hoe meet je die? Uh, en hoe kom je dan samen tot een inzicht van wat voor hulp er nodig is? Dat is het uh, persoonlijke diagnostische systeem. Mm -hmm. en, en hebt u daar iets, iets concreets over klaar liggen, gewoon? Of kunnen ja, we zo dus, gebruiken? Uh, ja, dus wij hebben, nou, wij hebben technologieën ontwikkeld, uh, samen met anderen aan de Universiteit Maastricht, die heel makkelijk gebruikt kan worden. En dat lijkt een beetje zoals tegenwoordig hoge bloeddruk wordt gemeten: He, dan moet je drie dagen met een apparaat rondlopen. en dat meet dan de variatie in de bloeddruk in respons op de omgeving. En dat bekijkt de dokter dan. En die ziet die variatie over drie dagen en wanneer het hoog is en wanneer het laag is. En op basis daarvan wordt er een behandelplan opgesteld. Hm. Oké, okay, dus dat ligt eigenlijk kant en klaar op de plank. Dat kunnen we zo gaan doen hier in, in Europa. Um, de vraag is even: gaat dat ook gebeuren? Um, aan de telefoon is uh, Aardjan Beekman. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Um, deelt u trouwens de kritiek van, van ons op uh, DSM 5? Ja, ik deel grotendeels die kritiek. Dat is, uh, we hebben in Europa een beetje andere traditie dan in de, in de Verenigde Staten. Ook een veel minder gecommercialiseerde uh, gezondheidszorg. Um, dus we delen, denk ik, grosso modo met de psychiaters in Nederland kritiek op die DSM. Maar ik wil er wel een paar dingen over zeggen. die We hebben wel iets nodig natuurlijk. Je hebt wel een taal nodig om te kunnen omschrijven... Welke groepen patiënten je uh, grosso modo wat voor soort behandelingen geeft. Dus we hebben wel een BSM of een ICD, want dat is de concurrent, zeg maar. Het is het Engelse systeem van klassificeren. Je hebt wel zo'n klassificatie nodig. En uh, er zijn twee, denk ik, hele belangrijke problemen. Eén is de grens tussen wat je nou normaal noemt en wat je ziek noemt. Dat is één. En het tweede het probleem is hoe gedetailleerd wil je zo'n klassificatie maken. Als ja. je hem heel gedetailleerd maakt, dan nodig je uit tot wat Jim net vertelde... dat uh, uh, mensen die uh, geld zoeken, zeg maar, dat die daarmee aan de haal gaat. Ja. En ik denk dat een minder gedetailleerde vorm daarvan veel beter zou, zou zijn. Ja. Is, is het voor u reden om uh, eens in gang te zetten dat we uh, hier dan in Europa van die DSM-5 afkomen? Nou, ik, mijn, uh, uh, ik denk dat we het moeten doorontwikkelen. En dat we ons moeten realiseren dat we het hebben over klassificatie. Want er zijn heel veel misverstanden over. Uh, als psychiaters doen wij diagnostiek. En als psychiaters gebruiken we de hoofdcategorieën van die DSM. Dus bijvoorbeeld depressie of psychose of manisch depressiviteit. Mm -hmm. En dat zijn hoofdgroepen die al meer dan 100 jaar bestaan. Dus die, hè, die, die, die veranderen ook niet heel snel. En binnen die hoofdgroepen kijken wij veel preciezer wat, er, wat een patiënt mankeert en wat de beste behandeling zou zijn. Um, en dat is echt de diagnostiek. En dat is eigenlijk ook wat uh, collega Van Osse aan de telefoon beschrijft. Dat is gepersonaliseerd zoals dat heet. Dat is ja. toegesneden op een unieke patiënt. Ja. En wat je vaak ziet is dat mensen verwarren die klassificatie in zo'n hokje indelen wat heel oppervlakkig is, uh -huh. met datgene wat meer die specialisten uh -huh. echt doen. En dat is diagnostiek. Maar Van ons heeft, met, heeft, heeft erbij gezeten om, om dit tot stand te brengen. Die DSM-5 heeft daar kritiek geuit, heeft daar voorstellen gedaan om dingen anders te doen. Dat is niet overgenomen. Het is een, vooral een Amerikaans georiënteerd uh, systeem, begrijp ik er even van als leek. Uh, ja, waarom niet uh, dit aan de kant zetten en, en gewoon met iets, uh, met iets eigens komen... wat veel meer op onze situatie is toegespitst? Nou, wij doen dat, maar je moet natuurlijk wel een beetje, uh, uh, je moet het wel rustig aan in de tijd doen. Want je moet je realiseren dat bijvoorbeeld de hele bekostiging van de zorg is wel er, moet ergens op gebaseerd zijn. Mm -hmm. En ik denk dat uh, Jim Van Osti zal ook zeggen, dat die hoofdgroepen die, die hebben we nodig. En daarbinnen moeten we verder doorontwikkelen. En dat uh, Nederland is een klein land en uh, we werken allemaal samen eigenlijk op dat gebied. Ja. Goed, dank dat u weer van de telefoon kwam. Arjan Beekman, hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Uh, meneer Van Os, ja, ik hoor wel een beetje zo tussen de regels door... dat hij zegt, ja, het, het kan eigenlijk wel anders... maar laten we dit toch maar even houden zolang. Ja, dus het, het probleem is deze vorm van diagnostiek en de DSM-5 is zo verweven inderdaad met systemen van uh, zorgverzekering, uh, wetenschap, uh, indelingen van beroepsverenigingen, etc. dat het heel moeilijk zal zijn om er vanaf af te komen, maar daarom pleit ik dus ook voor een beetje revolutie toch wel, want heb je dat niet, dan zal er niks veranderen. Dus ja. ik denk dat we echt een beetje actief moeten zijn. Hij had het nog over een Engels systeem. Is dat dan beter? Ja, dat is het ICD. Dat is van de Wereldgezondheidsorganisatie met een sterke Engelse invloed inderdaad. Uh, dat is eigenlijk een, een zusje van de DSM. Is dus eigenlijk precies hetzelfde. Dus, dus daar verwacht ik niet veel uh, verandering in of uh, verbetering in. Nee. Um, de, de vraag is nu hè, van, uh, en, en dat, dat, dat zal ook de minister bijvoorbeeld interessant vinden. Ook gezien alle kosten en zo die natuurlijk in die zorg worden gemaakt. Is er nou sprake van, van overbehandeling door die DSM of valt dat ook wel weer mee? Uh, nee, er is niet overbehandeling door de DSM. Er is overbehandeling door een combinatie van de marktwerking en misbruik daarin van de DSM. Maar er is niet alleen overbehandeling van lichte problematiek. Want in die marktwerking en het misbruik van de DSM... is er tegelijkertijd onderbehandeling ontstaan van mensen met ernstige psychische aandoeningen. En dat is de tragiek, denk ik, in Nederland. Ja. Want ik zit ook even naar die rol van die verzekeraar te kijken. Die hebben er toch ook juist belang bij dat het allemaal wat efficiënter gaat. Ja, en daarom denk ik ook dat er een beter gesprek moet komen. Want wat het verzekeraar nu doet... is gewoon hele DSM-diagnostische categorieën schrappen... uit het verzekerd pakket. Maar... Uh, omdat die de categorieën weinig waarde hebben, is dat dus een hele slechte manier van bezuinigen. Je moet kijken naar hoe krijgen we weer het geld bij de mensen die het het meest nodig hebben. Ja. Gaat u de volgende keer er wel weer bij zitten als er een DSM-6 moet worden gemaakt? Nee, uh, de DSM-6 zal hoop ik niet eens meer komen. Tegen die <laughs> tijd hebben we in Europa ons eigen systeem, denk ik. Ja, dat, dat idee wat u al op de plank hebt liggen eigenlijk. Ja. Ja. Nou, uh, we blijven dat volgen. Uh, succes met alles en fijn dat u even met ons wilde praten. Dank u wel.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 In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De hele week was Maarten Bleumens al in Oldenkotten, de oudste TBS-kliniek van Nederland. En het is ook een van de drie TBS-instellingen die op de nominatie staan om wegbezuinigd te worden. Maarten, je bent nog steeds daar in Oldenkotten. Het personeel heeft al meerdere keren actie gevoerd in Den Haag. En ze zijn dus boos daar bij jou. Uit elkander gaan. De sluiting gaat niet door. Nog een keer. Nee. Jurgen, dit is het personeel van Olde Kotten. En op het raam hier op de lunchplek hangt een bordje met: Nee, nee, de sluiting gaat niet door. Ja, daar zorgen wij wel voor. We zullen daarvoor echt niet uit elkaar gaan. De sluiting gaat niet door. Het protestlied. Ik ga, ik ga even naar Peter van de ja, OR. Peter ja, sorry, van de ja, OR. We zijn wel voor, we zullen zijn die boos? Voor echt. Die zijn, boos. Ja, die zijn ja. boos. ja, dit gaat het volle borst. Ja, dit gaat ja. echt het volle borst. Wat, wat, dit, zingen, dit is ons strijdlied geworden. Door de directeur bedacht. <laughs> Want, uh, ja, besluit ik, ga niet doorzingen jullie. Ja. Uh, maar ja. Hoe ongewis is dat voor jullie, de toekomst? Uh, voorlopig uh, leven we nog, de beslissing moet nog genomen worden, het is een voorgenomen besluit. En uh, door middel van ook dit soort acties proberen wij uh, de aandacht te vestigen op wat hier gebeurt, dat dat gewoon niet kan. Nee. En een strijd uh, sluit, sluit de gelederen. Ja, ik ga even, even een tafeltje verder. Daar zit uh, Henk, jij bent van de... Uh, pro? Ja, de pro, de patiëntenraad. Ja, patiëntenraad Ja. Even om te beginnen, uh, wat betekent het voor jullie patiënten als Olde Korter zou sluiten? Ja, een ramp. Ik bedoel, uh, heel veel mensen zijn natuurlijk hier gewend. We krijgen hier de behandeling die we, die we natuurlijk willen hebben. Uh, we zitten in een mooie, rustige omgeving. Geen prikkels van uh, het, het stadsleven. Dus ja, en natuurlijk voor mensen die hier zo meteen weer weg moeten, betekent het dat ze weer waarschijnlijk opnieuw moeten gaan opstarten. Dat ze altijd vertraging oplopen in, het, uh, in hun behandeling. Dus ja, dat is inderdaad wel een ramp. Heeft elke kliniek een patiënt eraan? Tot zover ik weet wel. Waar gaat het dan bijvoorbeeld over? Dat is bijvoorbeeld van het eten wat je krijgt uit de keuken tot uh, of je een USB-stick mag hebben hier. Tot het computerbeleid, tot uh, de verloven. En daar overal hebben wij wel een beetje inspraak in over hoe wij het graag willen zien. En kijken of we dan inderdaad met directie of met uh, andere disciplines uh, tot elkaar komen. Ja, en jullie zetten hier nu dus ook in... Tegen de sluiting. Ja, wij zetten ons zeker in tegen de sluiting. Enig wat mogelijk. jullie niet kunnen is mee de straat op om te demonstreren. Uh, we zouden het wel graag willen, maar dat mag helaas niet. <laughs> nou jongens, sluit nog even af met het protestlied. Laat het nog eens horen. Nee, nee de sluiting gaat niet door. Ja. Personeel van de TBS kliniek Olden Kotter, die zingen nog wel even door. Maarten Bleumers was deze week bij op bezoek. En volgende week is er weer een in de praktijk. Dan gaat verslaggever Ingrid Koning langs bij het Van Gogh-museum... dat ook weer zijn deuren opent. Zometeen Stand.nl gaat over Syrië als Assad-chemische wapens inzet... dan moeten worden ingegrepen in Syrië. Dit is Radio 1. Eerst is het NOS Journaal, hier is Ewa de Jong. Noord-Korea wil niet met Zuid-Korea praten over het gemeenschappelijke industriecomplex Kaesong. Begin deze maand trok Noord-Korea alle arbeiders uit Kaesong terug en sloot de toevoer van goederen af. Voor de ongeveer 175 Zuid-Koreaanse werknemers die nog in het complex in Noord-Korea zitten, dreigt nu een tekort aan voedsel en medicijnen. Daarom dreigt Zuid-Korea met harde maatregelen. Minister Schippers houdt rekening met extra bezuinigingen op de zorg. Ze heeft al nagedacht waar ze in dat geval geld wil weghalen. Gisteren zei minister Dijsselbloem dat de zorg en de sociale zekerheid niet zullen worden ontzien als in augustus blijkt dat er extra bezuinigingen nodig zijn.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 En de Koningsspelen keren mogelijk jaarlijks terug. Dat zijn Richard Krajicek, die de organisatie van de Spelen leidt. Vandaag doen ruim 1,3 miljoen basisschoolkinderen mee aan de Koningsspelen... die vanochtend door prins Willem-Alexander en prinses Maxima werden geopend. Krajicek denkt dat ook. Zij hopen op een vervolg. En dat is het nieuws op dit moment. Ja, Het regent een beetje en dan staat het gelijk vast in Nederland. AWB-verkeersinformatie. Jolanda van der Velde weet waar... Op zo'n 18 plaatsen, maar neem daar ook bij in aanmerking het begin van de mijnvakantie. En ja, dat is uh, meteen goed voor 73 kilometer. Rond Rotterdam extra vertraging door stilgevallen auto's. De files die eruit springen zijn die op de A2 van Eindhoven naar België. Tussen meer knoop met knoopend Europapleinen 6 kilometer. Op de A10 de ringwest richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. Bij de Koentunnel's rechter schok dichter staat een auto stil. Op de A13 Den rotterdam tussen knopend Prins Klausplein en Alfred bergkoln roodreis 7 kilometer. Op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen Zwijndrecht en knopend Ridderkerk, 3 kilometer. Ligt daar een speedboot ja, en die blokkeert daar twee reisschoken. Dat geeft dus extra vertraging. De laatste is de A50, Arnhem richting Os, tussen Renken en knopend Ewek, 8 kilometer. Dit is radio 1. Stand.nl Jurgen van den Berg. Ja, er zijn dus sterke aanwijzingen dat president Assad van Syrië chemische wapens gebruikt. De Amerikanen hebben altijd gezegd dat zij ingrijpen als Assad dat soort wapens inzet. Toch grijpen ze nu nog niet in. Ze willen meer onderzoek, want ze willen het 100% zeker weten... dat er dus sprake is van het gebruik van chemische wapens. In Nederland heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken ook aangedrongen op zo'n onderzoek. Het is wel zo dat we een collectieve verantwoordelijkheid hebben... Om ervoor te zorgen dat er uh, niet internationaal massavernietigingswapens worden ingezet. Want wat lijkt er nu, sterk op? Er zijn aanwijzingen, daar reppen de Britten en de Amerikanen over. Die aanwijzingen moeten serieus worden onderzocht. Dat kan de secretaris-kanaal van de Verenigde Naties uh, uh, verordenen. Daar moet wel de Veiligheidsraad goedkeuring geven. En ik hoop dat nu ook Rusland daar aan mee wil werken. Is het gebruik van chemische wapens een reden om in te grijpen in Syrië... of is het nog te vroeg voor zo'n heftige stap? Ik ga erover praten met Hamten ten Broeke, tweede Kamerlid voor de VVD. Dag, meneer ten Broeke. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer van den Berg. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord, ja of nee. Daar komen ze. De tijd van praten is voorbij. Nee. Chemische wapens zijn erger dan tanks... Als de Syrische rebellen aan het bewind komen, dan wordt alles beter daar. Nee. Dan de, de stelling, en we roepen iedereen op om daar ook op te reageren. Als Assad chemische wapens inzet, moet er worden ingegrepen in Syrië. Bent u het eens of oneens? SMS dat naar 7070. 70. Dat kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen: 0800 1101. www.standpunt.nl is een website waar u eens of oneens kunt invullen. U kunt het twitteren. Doe het wel met hekje standpunt. En u kunt ook stemmen via de nieuwe app van Stand.nl, gratis te downloaden. Um, de vraag is, meneer ten Broeke, wat zegt u eigenlijk tegen die stelling... als Assad chemische wapens inzet moet er worden ingegrepen in Syrië? Ja, meneer van den Berg, ik weet, dit, dit is Stand.nl. Ik ben nooit te beroerd om een uh, helder standpunt in te nemen. Uh, ik hoop dat u, maar ook de luisteraar begrijpt... dat vanwege de enorme consequenties die mogelijke inzet... van chemische wapens uh, met zich meebrengt... ik op dit moment niet verder wil, maar ook niet kan gaan dan twee dingen te zeggen. Eén, dat er absoluut nu een onderzoek nodig is van de VN en dat in zijn algemeenheid de wereld wel een afspraak heeft gemaakt... namelijk dat we er alles aan zullen doen om te kijken... of we uh, het gebruik van chemische wapens uh, door, uh, ja, door, door regimes uh, moeten proberen te voorkomen. Mm. Maar als ik, want we willen graag het vatten in een eens of oneens. Uh, als ik het dan zo beluister, ja. dan is het meer oneens... maar wel met een enorme maat erachter. Het allerbelangrijkste is op dit moment dat dat vn er komt... en de aanwijzingen die er zijn en die door een aantal landen naar voren zijn gebracht... maar tegelijkertijd ook weer niet zijn bevestigd... Neem bijvoorbeeld even afgelopen maandag of dinsdag... de Israëlische legergeneraal die zei hele sterke aanwijzingen te beschikken. Maar dat werd vervolgens weer niet bevestigd door de Israëlische premier... Um, dat geeft al aan dat de wereld heel erg voorzichtig is. Um, zich ook niet in de vingers wil snijden met een te vroeg oordeel. Nou, het zou heel stom zijn als ik daar dan vervolgens overheen zou gaan... Met, uh, alsof ik het al beter zou weten. Dat ja. weet ik niet. En, en dus is er een uh, onderzoek nodig. De Amerikanen doen dat voordat ze überhaupt antwoord geven... op de vraag die ze zichzelf gesteld hebben. Namelijk of er hiermee een rode lijn is overschreden. Maar het allerbelangrijkste is dat VN-onderzoek... terecht dat Timmermans daar nu op aandringt. Dat doet Nederland overigens al enige tijd. Um, Banki Moon, die tien dagen geleden in Nederland, in Den Haag was... bij de OPCW-conferentie, dat is de organisatie... die uh, het verbod op chemische wapens moet controleren... Um, uh, die heeft daar ook toe opgeroepen. En ik hoop maar dat de Russen nu hun verzet op dat vlak laten varen. Want de Veiligheidsraad moet daar in feite zijn handtekening onderzetten. Nou ja, daar ja. zit Rusland in, permanent vertegenwoordiger daar. En uh, die hebben tot nu toe uh, op, altijd op de rem getrapt. Zo is het. Dus dan, dan, en, dan komt uh, het onderzoek er niet als ze dat blijven dat doen. Is... Nou, als de aanwijzingen en die zijn er sterk genoeg zijn, dan kunnen ook de Russen niet langer negeren... dat hiermee mogelijk een, een, een lijn is overschreden. En wat we moeten hopen is dat dat ook voor de Russen nu aanleiding is... om um, in elk geval te zeggen, uh, die blokkade die heffen we op... of in ieder geval maken we dat onderzoek mogelijk. Maar u hoort het u zelf zeggen, we moeten hopen. Dus als die Russen ja. gewoon voet bij stuk houden... dan, dan staat daar de internationale gemeenschap, er gebeurt er niks... en intussen gebeurt daar in Syrië van alles. Dat klopt. Uh, het is om wanhopig van te worden. Dat geef ik direct toe. Uh, maar het is niet anders. Uh, in internationale politiek heb je het niet altijd uh, voor het zeggen. En je kunt ook niet alle zaken zomaar met, uh, met handen uh, breken uh, of, of, of afdwingen. Ja. Goed, stel de Russen zeggen wel van we willen dat onderzoek. Dat onderzoek wordt snel gedaan en blijkt inderdaad dat chemische wapens daar worden gebruikt. Wat dan? En ik weet ja, dan... dat u dan zegt: van ja, ik ga niet in op als dan vragen, maar toch maar even wel. Nu. Nee, dat, dat, dat, dat heb ik u net al gezegd. Dus dat ga ik nu niet binnen 10 minuten veranderen. En um, uh, dus goed geprobeerd, zou ik bijna willen zeggen. Maar uh, ook vanwege ja, de enorme consequenties die dat met zich meebrengt. Laat ik er dit van zeggen: Ik hoop dat als de Russen in staat zouden zijn om dit onderzoek mogelijk te maken, dat men dan ook um, uh, wil leven met de uitkomsten daarvan. En als die uitkomsten inderdaad uh, heel ernstig zouden zijn. En, uh, nogmaals, de, de, niet alleen bewijzen wie uh, er wat heeft ingezet. Want ook daar zijn uh, verschillende lezingen over mogelijk. Um, het lijkt allemaal uh, al heel, heel helder. Als je de verschrikkelijke, de gruwelijke foto's in de Timesheet vanochtend. Mm. Of de beelden die nu op YouTube verschijnen. Uh, dan is al heel snel uh, de verdenking gerezen. Uh, maar we moeten 100 zeker zijn um, uh, dat dat regime... of uh, een andere groepering uh, inderdaad mm. gebruik heeft gemaakt van chemische wapens... al voor als je daar consequenties aan kunt verbinden. Maar, maar u bewandelt nu wel heel erg de formele weg. Hè? Want uh, goed, we, dat onderzoek wordt dan gedaan. Maar zelfs als het dus vaststaat, dan, dan wilt u als VVD zich nog niet uitspreken voor een uh, interventie daar. Ik denk dat iedereen die verstandig is zich nu nog niet uitspreekt uh, voor dergelijke verregaande uh, stappen. Uh, maar in zijn algemeenheid uh, wel aangeeft dat de wereld op dit vlak toch afspraken met elkaar heeft gemaakt. Het zou er ook toe kunnen leiden dat de Russen misschien bewogen kunnen worden om um, in elk geval Assad uh, uh, qua wapen voeren, want ook dat gebeurt nog steeds, af te knijpen. Mm. Um, maar er zitten allerlei consequenties aan die moeten echt eerst heel goed worden bekeken voordat je overhaast um, uh, besluiten neemt. allerbelangrijkste is nu dat het onderzoeken komt um, en, en dat de wereld kan vaststellen wat hier is gebeurd. Ja. We hebben Obama gehoord hè, met zijn rode lijn die uh, wordt overschreden. Dan, dan gaan we ingrijpen, zei hij. Nou, ferm statement. Uh, maar ook die uh, zeggen nu toch eerst een onderzoek. Ja. Uh, natuurlijk ook geleerd van Irak, hè, want daar zijn we eigenlijk als hele wereld uh, de fout in gegaan. Nou ja, de Amerikanen hebben natuurlijk leergeld betaald. Die zullen ook zelf uh, nu heel zeker willen zijn... dat men niet uh, op basis van lichtvaardige uh, beschuldigingen... of halfzachte aanwijzingen... ik zeg niet dat ze halfzacht zijn, maar dat zou kunnen. Uh, we moeten bijvoorbeeld uitsluiten dat niet bepaalde troepen... een, een, een, een hogere concentratie van um, uh, ja, zeg maar chemische substantie... die je normaal ook voor riot control inzet... ook die beweringen worden nu gedaan. Dat zijn zaken die moeten worden uitgesloten... Ja, om objectief te kunnen vaststellen dat hier die grens... die ze zelf hebben gesteld, wordt overschreden nou, Is Obama misschien ook te loslippig geweest door dat te zeggen? Want ik kan me toch ook voorstellen op dit moment... dat de Amerikanen niet zitten te wachten op een nieuwe oorlog... Uh, waar ze dan eventueel uh, hun rol moeten gaan spelen. Meneer van den Berg, niemand zit te wachten op een nieuwe oorlog. Nee, um, nee oké. Okay. Uh, dat, dat, dat, dat, dat lijkt me evident. Maar tegelijkertijd um, moet zich ook goed realiseren... wat er gebeurt op het moment dat Assad de volgende uh, uh, vorm van escalatie als, als het zijn troepen zijn geweest... Uh, heeft ingezet door wellicht op kleinschalig te kijken... hoe ver die kan komen met het, uh, met het inzetten mogelijkerwijs van chemische wapens. Maar nogmaals, het, het uh, moet ook zeker zijn... dat het niet oppositietroepen zijn geweest of, of, of rebellen. Mm. Um, dat moet echt eerst worden vastgesteld. Daarom is dat onderzoek van eminent belang. De afgelopen tien dagen leek het er niet op dat dat uh, kans van slagen zou hebben... Laten we hopen dat uh, vanwege de enorme internationale druk die op dit moment plaatsvindt... de Russen wat dat betreft een beweging zullen maken. Ja. Ik afval dat niet uitgesloten. Pieter Omzigt, uw CDA-collega, die zegt... Uh, ja, we moeten ervoor zorgen dat de partijen weer om tafel gaan en, en gaan praten. Maar hoe, hoe natuurlijk is dat? Hoe, hoe haalbaar is dat? Dat is uh, geprobeerd de afgelopen maanden. Uh, dat is niet geheel onhaalbaar. Je moet het altijd blijven proberen. Alleen moeten we ook constateren dat tot nu toe geen enkel effect is uh, bereikt op dat vlak. We hebben de beste onderhandelaars uh, die de wereld kent... hebben we in dit conflict uh, aan het werk gezien. Ja. En ook zij komen tot nu toe uh, wanhopig uh, terug. Ja. Dus, dus praten heeft eigenlijk geen zin, lijkt het. Ja, ja Praten heeft als er, altijd zin. Als, als er ruimte is om te, om te praten, om te overleggen, heeft dat altijd zin. Omdat het uiteindelijk altijd tot de beste oplossing uh, leidt. Ehm... Um, uh, maar de vraag is of er hier, hier werkelijk nog, of er nog openingen zijn. Ja. Behalve Obama heeft ook de NAVO-baas Rasmussen iets gezegd. In december was dat al een onmiddellijke reactie van de internationale gemeenschap. Verwachtte hij, als zou blijken dat Assad chemische wapens inzet. Grote woorden ook weer. Nou ja, kijk, um, Je moet je goed realiseren dat... Uh, anders dan zeg maar, de verschrikkelijke wapens die al zijn ingezet. Artillerie, uh, gevechtsvliegtuigen uh, die ook tegen burgers zijn ingezet. Wat een onvoorstelbare gruwelijkheid is. Uh, voor ons in ieder geval onvoorstelbaar. Um, maar daar kun je in zekere zin nog tegen verdedigen. Maar tegen de inzet van chemische wapens. Uh, maar dat geldt sowieso voor massavernietigingswapens. van wapens. Uh, kan niemand zich verdedigen. Um, en als die of door een regime worden ingezet... dan kan het ook weer een voorwensel zijn voor andere rebellen... om um, um, um die wapens te bemachtigen, om ze vervolgens in te zetten. En dat, dat ja. leidt alleen maar tot een verschrikkelijke escalatie. Ja. En dat is precies de reden waarom de wereld... Ja, zijn hart vasthoudt en, en, en de grote naties, de Amerikanen voorop, ook van mening zijn dat ze moeten aangeven dat er op een gegeven moment een lijn is die, die niet overschreden wordt. Nou, intussen gaat het daar maar door, mensen gaan op de vlucht U was onlangs in Libanon waar veel uh, vluchtelingen naartoe gaan. Ja. Um, ik kan me zo voorstellen als je daar dan tussen zit en je hoort de verhalen van die mensen, dat je, er, ja, dat je dan ook toch gaat nadenken bij jezelf van ja, wat, wat, wat moeten we nou toch? Ja, dat, dat deden we natuurlijk al enige tijd. Nederland loopt gelukkig al twee jaar voorop... als het gaat om sancties, om het bieden van hulp... en met name ook humanitaire hulp. Um, de ernstigste... Bedoel, in de allereerste plaats heb je te doen... met de mensen die je tegenkomt. Ik ben in een kamp geweest met collega Schoetsman van d 60 waarin je kinderen ziet rondlopen... die aan de ene kant blij zijn... dat ze, ja, dat ze weer in vrijheid uh, uh, kunnen rondlopen en spelen. Maar daar zitten ook um, ja, uh, kinderen bij... die shell shock zijn... Uh, die, die getraumatiseerd zijn door wat ze hebben gezien... Of wat ze hebben meegemaakt. Uh, mensen wonen in kippenhokken, betalen daar 300 dollar voor. Um, uh, dat moet van hun spaargeld. Ze uh, hebben eigenlijk niets, weinig meer om van te leven. UNHCR doet zijn uiterste best om dat allemaal op te vangen... Um, Libanon houdt voorlopig nog zijn grenzen open. Maar je moet je voorstellen dat 25% van de daar aanwezige mensen bestaat al uit vluchtelingen. Ja. Voor de randstad zou dat zoiets zijn als dat heel Rotterdam en, en, en Amsterdam als vluchteling zou moeten worden toegelaten. U, dus u zei dat. Schuurtsman was daar ook, hè, uw collega. En, en die zegt nu dat het tijd is gekomen om Syrische vluchtelingen hier in Nederland op te vangen. Vindt u dat een goed idee? Nee, dat vind ik geen goed idee. En dat is opvallend, want ik zat in dezelfde gesprekken... als, als, als, als, als Sjoerdsma en, en collega Marietje Schaken van, uh, uit het Europees Parlement. En de mensen van de UNHCR die wij daar spraken... die, die vonden dat uh, ook niet direct een, een, een heel groot, goed idee. Om, door de eenvoudige reden dat je dan mensen moet resettelen. Dat betekent dus helemaal omzetten uh, naar een omgeving die niet te hunnen is. Met alle problemen die dat er weer met zich meebrengt... voor die omgeving en voor die mensen. Dus het belangrijkste is op dit moment om de opvang in de regio massaal de kans te bieden, dat doet Nederland. Daar kan Nederland misschien nog wat meer aan doen. Maar dan moet ook eh, met name de Europese Unie, want die kan het meest doen... moet daarvoor bijvoorbeeld de golfstaten aanspreken... die wel heel veel geld beloven, maar er vervolgens niet nakomen. Ja. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Intussen wordt er op de site ook druk gereageerd. Hier zegt iemand, ik ben voor de stelling, nu ingrijpen. Sarin is een van de gevaarlijkste zenuwgassen. Er zijn al te veel onschuldige slachtoffers gevallen de afgelopen uh, twee jaar... En uh, het zelfmatig vernietigen van Syrische steden is al jaren een reden om in te grijpen. Uh, de vernietiging van de samenleving is een andere. En het opkomende terroristische fanatisme van fundamentalisten ook in deze meneer of mevrouw dus ook voor ingrijpen. Uh, we hebben de uitleg van hand en broeken gehoord, Tweede Kamerlid voor de VVD. En u bent nu aan zet. Dus kom maar op met die reacties, zou ik zeggen. Uh, als Assad chemische wapens inzet, dan moet er worden ingegrepen in Syrië. Dat is de stelling: ruim duizend mensen nu gestemd. 62% is het eens, 38% oneens. Stad.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Rines van der Molen. Ja, ik kan het natuurlijk heel gemakkelijk zeggen vanuit mijn gemakkelijke stoel... maar het is natuurlijk niet te overzien wat de consequenties zijn. Die zijn enorm. Maar ik vind het ook verbijsterend dat we na de Tweede Wereldoorlog, Jurgen... waarin zes miljoen joden werden omgebracht... nu weer aan de kant staan en machteloos moeten toezien... hoe Rusland, of zeker meneer Poetin, zijn eigen belang stelt... Boven die van miljoenen mensen. Ja. Dat, dat kan ik niet begrijpen. Want die meneer Poetin die zit er al heel warmtjes bij met zijn miljarden. Ja. En dan denk ik nou, we moeten nu dat risico toch maar nemen. Want dit is echt te gek voor woorden. Dank u wel. Stamptnl. Goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag, Ja, het mooie mijl. Ik ben tegen de stelling. Ik zou, het is een onderwerp waar we het heel uitgebreid over kunnen hebben. Dus ik zal het proberen zo compact mogelijk te houden. Ten eerste, de stelling is in feite zeer onzinnig. In uh, alle misselse media, hoor ik, continu als dat doet dit, als dat doet dat. We hebben te maken met een president, met een legerstaf achter zich. Een regering achter zich en een heel groot deel van de bevolking achter zich. Die nog elke dag zijn naam skandeert. Om mm -hmm. meer dan 50% blijkt uit de overteidingen. En je moet je wel beseffen dat we in Syrië al twee jaar te maken hebben met iets waar we twee weken geleden vol angst weer naar aan het kijken waren. Wat er namelijk in Boston gebeurde. Dit gebeurt al twee jaar in Syrië. Gesteund door Israël, het Westen, maar voornamelijk de golfstaten die continu salafisten uh, uh, importeren om er een mooi kalifaat weer van te maken naar Syrië en mm -hmm. het circulaire regime te onderwerpen. Dus dit is gewoon. dit is een samenloop van omstandigheden. Maar, wa, maar wat moet er dan trof... gebeuren? Want we zitten hier nu al zo lang naar te kijken met Nou, Het is ook aan het gebeuren. Het trotse nationale Syrische leger is de rust aan het herpakken in het land. Er wordt orde wordt hersteld hmm. en duizenden en duizenden terroristen zijn de laatste weken overleden. Maar jij staat duidelijk aan de kant van Assad, zeg maar. Nee, nee, nee ik, ik ik heb een. ik sta achter de kant van een seculier Syrië. En niet een islamitische Syrië. En je hmm. hebt nu te maken. Met de laatste speelkaart die we in Irak ook hebben gezien, de chemische wapenskaart. Dat is de, de laatste kaart die ze oh. willen gaan spelen om het Westen ermee in te zwijgen. Oh, okay. Dat is gewoon jammer. En de... ik adviseer alle mensen om eens een keer op internet naar Mediawerkgroep Syrië te zoeken op Google. zien we ook eens de andere kant van het verhaal. Bij deze gezegd, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen met Ferdinand Hosnbuks. Ferdinand. Hallo. Ah, no. Jurgen, ik ben het eens met de stelling. Kijk, er had al veel eerder ingegrepen moeten worden. Assad is al geruime tijd bezig al zijn onderdanen te vernietigen. En al die tijd, kijk de wereld maar toe. Nu valt het woord chemische wapens en dan hoor je dit. Dat het nu tijd is om iets te doen. Misschien had Assad die... die... Die wapens al veel eerder ingezet. Joh. Maar goed, ik moet het nog zien hoor. En daar heb ik mijn twijfels bij. Oh, en vergeet... maar, maar kan je toch ook iets voorstellen bij wat Ten Broeke zegt? Hij, zegt? hij wil toch zeker weten wat er nu daar aan de hand is en wie dan dat gebruikt. Is het inderdaad het regime of zijn er toch die rebellen die ook uh, dingen in handen hebben gekregen. Uh, voordat we daar ons uh, uh, mee gaan bemoeien vanuit het Westen? Ik ben het helemaal eens, hoor, met de woorden van Ten Broeke. Maar weet je wat het is, Jeroen? Kijk, dit speelt al de hele tijd nogmaals, hoor. En neem nou Amerika. Die, die heeft de handen vol aan andere zaken. Ik denk niet dat Barack Obama nu iets uh, gaat meewerken om iets te doen. Desnoods met een onderzoek. En vergeet niet, uh... Rusland en China die staan aan de zijlijn te kijken. Oh, ja. Dat is heel moeilijk, Jurgen. Het is wel triest hoor. Kijk voor mij, kom bij mij over. En ik denk ook bij veel mensen, misschien bij jou ook. Het is gebed van de randjoe. Ja, triest, uh, die constateer ik. Maar uh, misschien is, het, uh, is dat wel wat bij veel mensen leeft. Stand.NL, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het oneens met de stelling. Want als er wordt ingegrepen, dan is de kans groot dat daar de kleur is uitbreekt. Gaddafi in Libië heeft zich niet tot het uiterste verdedigd. En we weten hoe het met hem is afgelopen. Hij is door zijn eigen volk mishandeld, gedood, door de straten gesleept en misschien erger nog. Dit hebben de machthebbers in Syrië natuurlijk ook gezien. Die weten wat hun lot is, wat hen te wachten staat als zij de macht verliezen. Maar andere woorden, Assad en zijn die zijn bereid tot het uiterste te gaan. Ze beschikken over chemische wapens en ik denk dat ze ook bereid zullen zijn die in te zetten. Hmm. En niks correctie door een leger, want dat is echt onderdeel van zijn kliek. En dat in een regio Syrië. Het Midden-Oosten, dat als een kruidvat bekend staat, misschien valt Syrië-Israël aan, moet dan Iran, Hamas, Hezbollah zich ermee nee. en er zijn de gevolgen niet te overzien. Nee. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Leventus Haag. Ondanks dat het op, in, op inmenging lijkt, daar in dat land, ben ik toch voor de stelling. Want als er die dingen gebruikt gaan worden, is het een bedreiging voor de hele omgeving. En ik wil een goed brengen aan uw inleider, die weet wat ik bedoel. Goed. Uh, bij, bij deze, uh, altijd kort en krachtig, meneer Toussaint. Dank u wel, StampenL, Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het oneens met de stelling. En als ik nou zie dat zoveel procent alweer voor de stelling is... er zijn alle poppetjes alweer gebreinworst in de richting van weer een oorlog. Irak kan ik me nog goed voor de geest halen. De Amerikanen willen weer heel graag. Onze poppetjes zijn al neergezet. We hebben een uh, patriot raketten al aan de grens staan met Syrië en Turkije. Al die dingen zijn weer... Toewerken naar iets waar wij helemaal niks mee te maken moeten hebben. Nee. En ik vind het heel erg, ik hoor dezelfde dingen, dezelfde verhalen weer. dat wij als Nederlanders weer door onze eigen overheid nog meegebraenworst worden. in de wil van de Amerikanen. Ik vind het te gek voor woorden. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ik spreek met Erik uit Den Haag. Erik? Uh, ik ben het oneens met de Stelling. Uh, omdat ik denk dat het Westen om geopolitieke redenen in wil grijpen om de as Hezbollah-Syrië-Iran te verbreken. En uh, ik denk dat het geopolitiek spel heel erg cynisch is, dat het niet gaat om de arme mensen. Want in uh, Bahrein, waar uh, ook gedemonstreerd wordt, kijkt het Westen de andere kant op. Waar artsen worden veroordeeld die gewonde patiënten hebben behandeld... Dus ik denk dat het gewoon een politiek spel is. Mm -hmm. Oké, okay, dankjewel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik stel dit vast. Dit is een opstand in de moslimwereld. over de hele breedte van de Maghreb tot en met uh, midden afrika mm -hmm. De mensen daar, die willen dus een theocratie. tenminste het grootste gedeelte daarvan. Ontwikkelde moslims, die willen dit ook niet, net zoals wij dat niet willen en overheersing vanuit een groep als Al-Qaeda en Al-Muza en dat soort mensen. Als wij ons daarvoor in moeten zetten... dan creëren we zelf een kalifaat wat straks Europa aanvalt. Ja. En daar ben ik zonder meer tegen. Maar, maar even terug naar die stelling dan. Wat, wat moet er dan nu daar in Syrië gebeuren, vindt u? Door ons niks. We moeten die mensen gewoon hun gang laten gaan. Ja. Okay. Die zullen zelf het nu winnen. En ja, die wapens die hij als hij die gebruikt... maar de andere kant gebruikt ook die wapens, hoor. gegarandeerd. Ja. Goed, oh. daarom moet het onderzoek te komen, vindt en Broeke. Dank u wel. Doen we nog eentje? Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, 50.leeuwarden vandaan. Nou, als ik dit lees dat iedere keer weer zie wat er allemaal gebeurt daar in dat land. Dus hier, ik ben het met de stelling eens. Hoor. Verschrikkelijk dat je dit op je geweten wil hebben, dus vrouwen en kinderen. dat je dus wapen gaat verbruiken om een land te onderdrukken. Dan zeg ik, hebben wij zelf, en dan kun je wel over Amerikaan gaan praten, dit en dat. Maar de Amerikanen ons niet hadden bevrijden, waren we nog en dan zaten we nog onder, de, onder een andere uh, natie geweest. Dat wil ik ervan zeggen. Oké, okay, dank u wel. Uh, en dat zeggen weer tegen iedereen die de moeite heeft genomen deze week: de telefoon te pakken voor Stam.u, snel terug naar Hamptenbroeken. Tweede Kamerlid voor de VVD. Um, ja, wat ja. vindt u van de reacties? Nou ja, heel divers en allemaal heel begrijpelijk. Um, u ziet dat. Er, er waren geloof ik negen mensen aan de telefoon en die waren bijna uh, volledig over beide uh, kanten van deze stelling verdeeld. En dat maakt ook dat het zo ongelooflijk lastig is. En dat is overigens de afweging die voor politici als ik zelf... maar ook de mensen die er echt over gaan, zeg maar... Uh, de, de, de, de ministers van Defensie, de ministers van Buitenlandse Zaken... de Amerikanen, uh, uiteindelijk de Veiligheidsraad, dat, dat ook zij daar die afweging heel moeizaam kunnen maken. Maar één ding moeten we wel weten... Um, de inzet van chemische wapens is echt van een hele andere orde uh, dan de gruwelen die we tot nu toe al hebben gezien. En dat maakt dat de wereld er wel degelijk ook naar moet kijken. En daarom is dat onderzoek van eminent belang. Ja, um, je kunt heel, heel uh, klein naar het ja, naar klein naar kijken, maar in ieder geval gewoon heel uh, puur bij die stelling bijvoorbeeld houden. Maar er, er was ook een meneer die zei van ja, er is natuurlijk ook gewoon een, een geopolitieke zaak ja. aan de gang. Uh, en hij zegt hij verwijt u eigenlijk uh, politici vooral. Selectiviteit. Die, nou ja, dat u niet met de mensen bezig bent, maar vooral dus inderdaad met, uh, ja, met, met, het, met het veel grotere vraagstuk wat daar in die regio speelt natuurlijk. Nou, wij zijn juist uh, met de mensen bezig. Want anders zouden we hier helemaal niet in het, weer, in, in het geweer komen. Uh, dat is echt onzin, onzinnige bewering. Uh, in Libië bijvoorbeeld uh, heeft dat, het dat wel de doorslag kunnen geven. Maar wat mensen moeten begrijpen is dat buitenlandse politiek. en daar waar buitenlandse politiek ook defensie als instrument ziet. dat dat geen invuloefening is. Heel veel mensen denken van ja. omdat je in Libië hebt ingegrepen. Ja. ten behoeve van Benghazi. dan moet je dus ook voor Aleppo. Zo werkt het niet. Als er. Um, militaire doelstellingen zijn, die haalbaar zijn... en die corresponderen met humanitaire doelstellingen... dan kan dat een basis zijn om iets te doen. En dat is helaas niet het geval, want in Syrië... is dat buitengewoon lastig. Syrië is een totale andere situatie dan Libië. Ja. Denkt u dat Rutte er nog met uh, Poetin over gesproken heeft... toen hij hier was onlangs? van, joh, uh, Hou nou eens een keer op met je hak in het zand te zetten. Ik weet dat uh, in elk geval uh, Timmermans deze zaak uh, heeft opgebracht. Dat heeft mm. hij ons ook beloofd. Uh, uh, zowel met uh, Lavrov, zijn uh, counterpart. Uh, en ik... Uh vermoed ook dat het wel uh, tussen de premier en de, ja. de Russische president aan de orde is geweest. Dus er, er is wel degelijk een vraag richting de Russen. En Russen kijken heel anders hier naartoe. Uh, uh, die zien Tsjetsjenië in hun achterhoofd, zien ja. ze zo langzamerhand een soort van ja, domino-stenen om hun eigen land heen omvallen. Uh, en dat is een, misschien wat 19e-eeuwse manier van naar deze zaak te kijken, maar ik begrijp hem ook nog wel. Ja. Goed, we gaan afwachten wat er gebeurt. Dank dat u meedeed in standpunt.nl. Hand en Broek, Dank tweede u wel, kamerlid uh, voor de VVD. Um, ja, de stelling blijft op die site staan. www.stand.nl, u kunt blijven stemmen. 1100 mensen hebben dat nu ruim gedaan. 61% eens met de stelling, 39% oneens. Zometeen na twee is de vrijdagmiddag live vanuit een regenachtig Amsterdam. Jan Mom zit daar klaar. Ik wens u veel plezier. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer... Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Jazeker, Dominique van der Heijden komt, de politiek verslaggever van het NOS-journaal. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. En dat vlak voor Koning in de dag. Dus wij gaan het natuurlijk hebben over de politieke consequenties. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En laten we wel zijn, is hij ook niet een beetje de prinses van het journaal? De Overnachting. Morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U kunt kiezen voor een kantenmaaier van Stiel... omdat u van het betere werk houdt. Of gewoon omdat hij er nu al is vanaf 69 euro. Stiel. Sterk werk. De Nederlandse Einstein leren kennen? Meemaken hoe een oranje koning van Engeland werd?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 Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ties Mellema met een speciaal concert voor kinderen. Toeters en taart op 27 en 28 april. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.